Dit is Radio 501. Is Radio 501. Ready for the blues. Blues, blues, yeah. blues yeah. Radio. from pristine you're now listening to Blue bluesiana with frank van engelen friday night is blues night from 10 to midnight on radio 501 Er gebeurt van alles hier aan de BK, hier in Horen bij Radio 5.0. Uh, voordat we gaan beginnen is uh, Arwin gaat bedanken voor zijn programma On The Rocks. Wat natuurlijk altijd weer erg de moeite waard is om te luisteren als je van nieuwe muziek houdt. Maar ook van oude muziek, want hij gaat alle kanten op deze man. Goedenavond, dit is uh, Blue Anna Live met Frank van Engelen, dat is mijn naam. Naast mij zit Rogier van Ditsveld, die het technische gedeelte voor zijn rekening neemt. En we hebben vanavond een hele bijzondere aflevering. Hoor. We hebben was paardenkoper met zijn gezelschap. Hier in de studio, Bas en de Blue Crew. Bas paart dus. Hij gaat straks de uh, spelen in de tweede uur. En dan gaan we hem straks eens even dieper doorzagen over zijn nieuwe album. En ook uh, zijn deelname aan de Blue Challenge, die op uh, 6 oktober in Nieuw-Vennep wordt gehouden. Natuurlijk hebben we een heleboel mooie muziek en we hebben weer wat prachtige dingen uitgezocht. Volgende week heb ik iets heel speciaals, maar daar ga ik straks wat over vertellen. Want als jullie willen kun je daar je... Uit, je hoe noem je dat? Je wil op uitoefenen. Wil je meepraten vanavond? Kan dat ook via de chat. En de ene keer doet hij het wel, de andere keer niet. Maar ik geloof dat hij het nou helemaal doet. Dus we zijn er helemaal klaar voor. We begonnen vanavond met de opname van Dicky Greenwood van het album Number 5. Een live album. Ik was er zelf bij bij de presentatie van het album. Dat was ergens in Den Haag in een kroeg. Papendal of zo. Nee, Papendal niet. De paap heet de kroeg. Dat zou zo zijn Bas vragen, want die weet uh, waarschijnlijk ook wel waar ik het over heb. En Jump Little Girl Jump, hoorde je net. Lekker swingend aan het begin van de vrijdagavond. Ik hoop dat je alle beslommeren even, even achter je kan gooien. Want dat is nodig, hè, aan het uh, eind van de week. En ja, we gaan verder. Ja, ja. Uh, we gaan naar een man toe die uh, ook bekend is van de Managed Boys. En dat is allemaal helemaal de moeite waard. Dit is ons eigen album. Dit heet The Blues From Down Under. Leuk dat je erbij bent. Frank van Engel is de naam en dit is Bluesy on the live bij Radio 501. the sun sit down on the sea I'm sitting over here watching the sun sit down on the sea I can't help but wonder if anyone on the other side cares about me My Blues Are All About. Je hoort de Finnish Testbeam met een glansrol op deze today... ...van Mel Brown en Enrico Vello. De mannen zijn nou even buiten even een luchtje scheppen... ...en dan kan ik mooi even dit draaien. Dit is Goon Goon en zijn power trio. En de fast lean. Ja, 2011 dateerden wij voor de Gun Gun Power Trio van het album Far East Blues Experience. En het nummer wat je hoorde, dat heet um, Spinning Around, oftewel Falling Down. We gaan naar een Nederlands Fabrikaat. Dit is Barrelhouse. Zij mogen niet ontbreken. Darling, after you've gone, come back, baby Oh, let's talk it over one more time Naam met Frank van Engeland. Dit is Radio Blues en meer dan blues. Blues, yeah. The finest blues you've never heard. Bellows, een uh, comeback baby, een gouden En dit, ja, nieuwe album van Walter Child. Hij pays uh, tribute to his grote vent. Uh, Luther Allison, wat ook mijn hero is, moet ik zeggen. Dit heet When Luther Plays the Blues. De mannen van Bas Paardekoper zijn hier aangeland en we gaan ze zo dadelijk spreken. in nieuw, joh. Ja. Uh, tribute to Luther Allison, Walter Trout. Hij is er een hele tijd mee bezig geweest. Ik heb hem ook bezig gezien met John Mail van de Bluesbreakers. En toen dacht ik dat John Mail ook wel een uh, duitje in het zakje zou gooien in, deze, in dit album. Maar dat heeft hij niet gedaan. En dan uh, doen eigenlijk helemaal niet zoveel bijzondere mensen aan mij. Want het is vooral Walter Trout die je hoort. En hij doet, uh, ja, wat mij betreft, het heel prima. Want uh, normaal zijn we van Walter wel gewend dat hij flink keer gaat. Maar dat doet hij op dit album eigenlijk niet. Hij uh, houdt zich toch wel behoorlijk in. Luther Ellison deed het ook. En uh, ja, mensen die meer in dit programma hebben gehoord, die weten wel wat ik van Luther Ellison vind. Vanavond een bijzondere uitzending, want ik heb ze hier in de studio. Bas Paardenkoper en de Blueskop. Hallo boys! Gezellig! Ja, daar zijn ze. Daar zijn ze, zitten tegenover mij. Hallo Bas, welkom uh, hier in het programma. Ja, dankjewel. Je hebt uh, je vrienden meegenomen. Stel ze maar even voor als je wil. Uh, nou, uh, voor mij links, uh, van de kijkers thuis rechts, uh, Roel van Leven, onze drummer. Oké. Okay. En aan de andere kant zit uh, onze toetsenist uh, Wouter Hoek. Ja, en die, die kan ook heel mooi zingen, want ik heb jullie pas in Apeldoorn gezien. En uh, ja, ik ben natuurlijk gewend aan Bas zingt, maar jij kan uh, ook wel wat hoor. Dankjewel. Goeiemorgen, zeg. Heb je een band gezongen of zo? Uh, nee, wel altijd heel graag gewild. Ja, ik dacht al zoiets. Ja, ze, ze wilden me niet hebben. Dus. Uiteindelijk ben ik bij Bas terechtgekomen. Als je nou niks meer kan, dan kan je dat nog... Nou, laat maar. Ah, ik wou zeggen, je had het, je had het uh, ook slechter kunnen treffen, of niet dan? Absoluut, ik. Uh, ja. Um, uh, even kijken hoor, ik moet... Uh, de drummer, ik ben even je naam ook weer uit, sorry. Roel, roel, roel, roel. Roel, roel uh, ben jij ook uh, zanger in, uh, in een band of zo geweest vroeger? Nee. Nog niet? Nee. Maar wat niet is, kan nog? Nee, dat niet. Nee nee nee, nee, nee, nee. Het gaat nee. niet komen Wat niet is, ook. gaat niet komen. Hey mannen, welkom hier in uh, Bluesian uh, Live. We zijn hier bij Radio 5.0. Ze dus kunnen je allemaal horen en zien. Want we hebben ook een uh, webcamera. even, Hallo. Waar Gezellig. Kijk, Gezellig. Ah, nee. Ja, het is maar een heel klein ding. Je, als je het niet weet, dan weet je het niet, toch? En dan zie je het ook niet. Hé, hey, de mannen die hebben pas een album gemaakt. Gaan we straks over praten. Bas, kan jij een beetje vertellen hoe jij een beetje begonnen bent met je carrière? Ik heb gelezen dat jij in 2007, min of meer alle hebben opgericht. Ja, maar kan jij iets meer specificeren hoe het allemaal in zijn werk is gegaan? Over de oprichting van de band of uh, überhaupt het... Uh, ja, hoe is... jij in de muziek tere terecht bent gekomen en de muziek ja. die je maakt. Kijk, het gaat natuurlijk al, al jaren terug. Gaat het dan zeg maar dat ik in coverbandjes heb gezeten en uh, voor allerlei dingen. Ja. En op een gegeven moment wil ik toch ja, mijn eigen ding gaan doen. Hè? Gewoon uh, lekker als frontman gaan staan, nummers schrijven en uh, spelen. En toen inderdaad uh, 2007, zeg maar januari of zo, toen uh, toch een bandje op... Uh, Opgezet en eigenlijk eerst nog met een andere zanger. Want zelf heb ik nog nooit van mijn leven toe gezongen. Ja. En uh, aan ja, het begin ik van ja, als ik het dan zelf wil gaan doen, dan moet ik toch echt zelf gaan zingen. Dus dat ben ik gaan proberen. En, uh... Was dat die band Diablo of zo? El Diablo, nee, dat is toch verder voor. Nog wel een... verder voor. Ja, maar goed. Okay. Nee, ik was in ieder geval blij dat in de oefenruimte geen ramen zaten of iets van glas. En, uh... <lacht> en, uh, en na een poosje ging het toch wel redelijk uh, zelf zingen. En, uh... Ja, goed, we, we leren elke dag uh, nog steeds. Zeg maar. Ja, en wat waren je voorbeelden? Ja, ik weet het wel. Maar ja, we luister. Ja, het is natuurlijk allemaal begonnen met Jimi Hendrix. Dus toen ik dat hoorde ik van, ah, dat wil ik ook. Ja, ik las iets over hey Joe in je biografie. Klopt. ja uh, wat, wat heb jij met dat nummer? Een heleboel mensen denken van. Want het is niet van Jimmy zelf, hè? Het is nee, van Marvels. Ja. ja, klopt. Uh, ja, ik heb op een gegeven moment hoor ik een, een, een verzamel-LP, echt nog zo, zo'n zo lang speelplaat. En uh, dan hoor ik het nummer van Jimi Hendrix Hey Joe voorbij komen en ik denk, zo, dit is gaaf, dat ja. wil ik. Ja. En toen was ik op een gegeven moment weer uh, thuis bij mijn ouders, zeg maar ik was ik een jaar of elf. En uh, mijn zus had nog ergens een akoestische gitaar in de hoek van de kamer staan. dus ik dat ding gepakt, daar zaten er nog maar drie of vier snaren op. En ik probeerde dat nummer te spelen, dat ging ook. En twee weken later uh, werd ik dus twaalf en voor mijn twaalfde verjaardag hebben mijn ouders dus een uh, elektrische gitaar voor mij uh, aangeschaft. Ja, toen is de ellende begonnen. Toen hebben ik gestopt natuurlijk. Toen ben je meer dingen van Hendrix gaan zoeken en spelen. Ja, ook, en maar... kijken hoe die dingen deed en zo. Ja, je had natuurlijk geen internet of zo. Dus ik had uh, twee videobanden geloof ik van uh, optredens En voor de rest een cd'tje of drie, vier. Ja, ja. En natuurlijk die LP dan nog. Ja, ja. ja en, uh, dus Hendrix speelt wel een hele belangrijke rol uh, in jouw uh, carrière, ja. zeg maar. Eigenlijk nog of niet? Ja, ja. Of is het een beetje achterhaald misschien? Nou kijk, in zijn tijd was, uh, vond ik hem natuurlijk geweldig, maar als je dan nu kijkt wat er nog voor meer gitaristen zijn. En ja, hij was natuurlijk de bedenker, de uitvinder, de, de, het bestond nog niet. Uh -huh. Dus wat, hij was gewoon geniaal in zijn tijd. Ja, dat denk ik ook. Want uh, ik denk als hij er nog zou zijn, dan zou hij ook nog geniaal zijn, denk ik. Dan zou hij toch weer nieuwe wie wegen gaan, weet, gaan ja, zoeken of zo. Wie weet. Want in de laatste periode had hij natuurlijk dat Electric Ladyland. Wat hij ja. helemaal zelf ging doen en zo. stuurde de en alles naar huis en ja. zo. En wat hij daar neerzette, dat was echt gewoon zo vreselijk knap. Ja. Heb je ook zo'n bewondering voor, uh, van Jimmy gehad? <kwijnt> ja. Je <laughs> nou, moet er even vertel, over nadenken. Vertel, Nou ja, weet je wat het punt is? Jimmy is, uh, zeg maar, niet uh, de eerste artiest waar ik naar geluisterd heb. Of die ik uh, te horen kreeg. Ja. Begon me bij, uh, bij met, met Led Zeppelin. En, uh, en uh, ze hebben echt wel... De, de, de oude rockers of blues rockers eigenlijk. Dus de, de blues based hard rock noemen ze dat Maar dus. dat zijn dan toch wel een beetje de buitenbeentjes hè. Want Led Zeppelin dat was toch een beetje... Hoe noemde je dat vroeger? Heavy rock of zo? Ja, absoluut. Je had hard rock ja. en heavy rock en een heleboel van die categorieën. Ja. En inderdaad Led Zeppelin die pakte gewoon een aantal van die oude blues uh, oh, nummers blues. bij de, Ja, ja. Dus Jimmy is natuurlijk een, een, een vernieuwer geweest. En ja. uh, ik denk dat wij dat ook in ons bloed hebben, zeg maar. We willen niet uh, die standaard riffjes en de standaard uh, 12-bar blues uh, spelen. We willen nieuwe dingen maken. En, nou goed, misschien dat we zo nog iets kunnen horen uh, daarvan. Ja, Vond, dat gaan we zeker doen. Nou, dat lijkt, helemaal, lijkt <laughs> helemaal gek, joh. Ja, want uh, ja, ik ben een hele grote Jimmy Hendrix-frik. Dat had je al, waarschijnlijk al... Jij er, heb jij er ook wat mee, Rol? We maken ja. het plaatje even compleet. Uh. Ik moet heel eerlijk bekennen... Uh, wie, is, wie is Jimmy? <laughs> ik ken Jimmy alleen maar als Basse zoontje. Nee, dat is gekkigheid. Ja, maar, dat kan ook, ja. ja. Nee, ik, ik kwam pas echt uh, met, met Jimmy in aanraking toen, uh, toen ik dit bandje begon. Tenminste, ik had er wel van gehoord of zo. Maar die uh, muziek had me nog niet echt onwijs geïnspireerd van... Uh, dat vind ik echt eens gaaf of zo. Nee. Dus, uh, dus dat is pas sinds deze band is begonnen, is dat pas echt uh, bij mij... Uh, Gaan opbullen, Jij ja. hebt er ook meer onderzoek naar hem gedaan, zeg maar? Omdat je nou, er, niet specifiek genoeg... Jimi Hendrix, maar nee? wel, ik, ik heb me wel iets meer in de blues <laughs> verdiept. Om, uh, die ja, ik speelde vroeger helemaal geen blues muziek of zo. Dat was meer uh, funk en uh, soul en uh, rock of zo. Ja. Dus blues was voor mij wel een nieuwe, uh, een nieuwe uitdaging. Nieuwe ervaring, ja. Nou, Hé hey Bas, maar die Jimmy, die, uh, die werd vroeger helemaal niet gezien als een bluesgitarist eigenlijk. Wat vind jij daar eigenlijk van, dat men dat helemaal niet zo zag eigenlijk? Ja, kijk, het is, uh, wat hij deed was natuurlijk ja, ergens wel blues gebaseerd. Ja. Maar een hoop mensen begrepen het ook niet wat hij deed natuurlijk. Het was nee. heel veel, nee. Ja, ook bijna een soort kan uh, er nog bozen ook, bozen worden. Oosterse muziek <laughs> doorheen of, of Afrikaanse. Ja, een mix van van alles. Mm -hmm. Ja, uniek, vond ik. Ja, heel knap, ja, heel knap. Hey, In die periode dan had je dus uh, gewoon nummers die je dan uh, min of meer coverde en dat deed je live ook al. Ja. En op een gegeven moment, uh, in 2008, dan komt er dan een, uh, ja, een uh, album uit dat heet Hang On to, uh, Till Tomorrow. Ja. Dat zijn dan eigen songs. Klopt. Wat is, waar gaat dat album om, over en wat is de, uh, de drijfveer geweest om dat te gaan doen, zeg maar? Ja, goed, waar het over gaat, het, zou, ja, het is veel losstaande nummers, zeg maar. Het is... Ja goed, het werd eigenlijk uh, bedoeld als toch een soort van demo. Dat is het eerste wat we gingen opnemen. Ja. En eigenlijk om gewoon optredens mee te werven. Dat, dat was het hele insteek uh, naar mij. Is het ook misschien voor, voor jouzelf een soort uh, drempel geweest van... Uh, ik wil toch eens even wat anders van mezelf laten horen... dan alleen die dingen van Hendrix en Trout of zo? Ja, ja goed. Het, is, uh, het was het eerste wat we uitbrachten met eigen muziek natuurlijk. En, en toe, nou. toen de tijd speelde, inderdaad wat je net al zelf aangeeft... heel veel covers... En een paar aantal eigen nummers. En vandaag de dag is het redelijk ja, 180 graden eh, ongedraaid, zeg maar. ja. Dus nu, eh, als we eh, op een avond optreden, dan komen er misschien één of twee kavertjes voorbij. En de rest van de 30 nummers zijn gewoon eh, van eh, eigen fabricaat, zeg maar. Nou, dat is wel een hele goede ontwikkeling natuurlijk, hè? Denk ik. Ja. ja. Want in 2010 komen jullie met een tweede album, Blues on My Side. En dat heeft inderdaad allemaal originals ook. En dat is ook weer een heel ander album, zeg maar. Je ziet gewoon de groei al gestaag doorgaan, zeg maar. Ja, goed, maar aldoende leert men natuurlijk. Maar daar de... staan echt een aantal hele mooie nummers op, op die cd, vind ik. Ik heb hem toevallig, dus twee of drie weken geleden, best een keertje zelf beluisterd. Dat is echt leuk, gewoon. Ja, ja, toch wel. Mooie samenzangpartijtjes en zo. Een beetje sodden klinkt het ook wel. Een beetje... Uh... Ja, nou, ik, vind het wel, uh, ik vond het wel heel grappig om weer eens uit de kast te trekken, zeg maar. Ja, en heb ik heb uh, jullie al wel gevolgd wat dat betreft, toen ik mijn ander programma ook al had. En dan, uh, ja, nu jullie nieuwe album en uh, Broken Heart uh, for Sale. Uh, de titel zegt het al, die is niet misselijk en dat album ook niet. Vertel, wat is er met dit album? Want dit is gewoon uh, een album wat ze weerga in Nederland zeker niet kent. Het is recht aan het hart geschreven. Ja, het is, absoluut. Uh, ja, tuurlijk. Het is... Ja, ik, ik zou het niet met woorden kunnen omschrijven. Ik denk dat mensen dat gewoon voor hunzelf moeten beluisteren en het op me af moeten laten komen. Nou, maar je bent echt andere wegen voor dit album ingeslagen ook. Naar mijn ja, maar weg. weet je, kijk, dat soort keuzes maak je nooit bewust. Hè. Het is niet van, oh, wat ga ik nu doen? Nee, nee. die dingen komen dan uit je handen of uit je ja, hart vandaan of ik voor hoe het noemen wil. En ja, gelukkig is het. Uh, ja, een goede, goede weg ingeslagen nu. En uh, het is inderdaad, ja. Ja, ik zeg al, mensen moeten het voor hunzelf beluisteren. Maar. Maar je deed natuurlijk al allemaal eigen nummers, zeg maar. Dat zeg je net ook al. Ja. Het is eigenlijk al helemaal omgedraaid. Dat, dat je eigenlijk nog maar twee covers uh, op een avond doet of zo. Ja. Eigenlijk kom je er ook niet onderuit. Want mensen willen toch wel iets bekend horen. Natuurlijk. Of in ieder geval waar een riedeltje in je in Apeldoorn. Heel leuk. Ja. Een heel leuke stukje Stevie Ray vond tussendoor. Echt heel leuk. Maar heel kort, gewoon ingepast. Vond ik echt heel knap. En... Uh, ja, dus dat zijn dan dingen die je toch herkenbaar uh, houden, zeg maar. Nou ja, ik denk dat uh, met dit album en met het vorige album ook allemaal, met dit album zeker, dat jullie veel meer bekendheid gaan krijgen. Ook uh, buiten ons land, Amerika. En, uh, in Amerika, zijn jullie daar ook eigenlijk al bekend of niet? Nou, ik moet zeggen dat het toch... Uh... We hebben pas een cd verkocht ja. in Amerika. <laughs> <laughs> dat is uh, volgens mij de eerste of de tweede die, die die kant op is gegaan. Maar we hebben daar verder helemaal geen promotie. We hebben natuurlijk geen, geen agent of wat dan ook daar zitten. Nee. Waar we, waar we op hopen is dat we natuurlijk uh, die kant wel opgaan. En dat kan uh, misschien volgend jaar wel zijn. Dat hangt er een beetje vanaf hoe we het doen op de Dutch Blues Challenge. Nou, daar ben ik niet bang voor, toch? Daar gaan ja. we zo over praten. Maar daar ben ik echt niet bang voor, jongens. Kom nou toch? Concurrentie is. Uh, nou, ik zal niet zeggen moordend, Maar er zitten toch hele goede bands tussen. Die, ja, dat is altijd geen concurrentie, uh, jongens. Het zijn allemaal gewoon bluesbandjes die samen spelen. Ja, ja precies. Okay, Iedereen maar... doet zijn ding, toch? Helemaal ja, ja, dat... ja, goed. Dat vinden wij natuurlijk ook. Ik bedoel, ja. we, we zien muziek helemaal niet als een competitie. Maar nee, als iemand toch... bedenkt van... Nou ja, ik hang ergens het label Challenge aan. Ja, goed. Dan ga je toch voor uh, een, een, een, een, een keuze. En uh, dat betekent uh, niet verlies, maar wel... Een vorm van winst. Ja, maar ik vind Challenge gewoon een uitdaging. Want het gaat eigenlijk helemaal niet om wie de beste is of zo. Nee, Het, voor ons het is gewoon uit. een uitdaging, een ja. wat voor vorm dan ook. En wij toch? gaan gewoon doen wat, wat we altijd doen. Of dat nou uh, live is of in onze uh, oefenstudio ja. of uh, vanavond hier. Maar volgens mij gaat het helemaal goed komen. Maar, dus maar niet... Amerika, ik heb wel uh, bekenden daar zitten. In uh, Texas. Ik ben uh, in maart zelf in Texas geweest. Ik heb op twee festivals daar uh, gespeeld. En guys Swartz en Affordables misschien wel eens van gehoord. Nee. Ik ga eens kijken of die wat voor jullie kunnen doen. Kijk. Want dat wordt uit. En daar ga ik uh, mezelf voor inzetten. Ja, dat dus. zou echt een dus, uh, reuze top zijn inderdaad. Ik ga kijken wat ik kan doen voor jullie. Kijken Goed. Vooral. Nou, je hebt het nu gezegd. Dus, uh. Ja. ja. Het staat wel <laughs> vast. Kijken en doen, hè? Ja. Ja. Allebei. Ja, ja, ja, ja. <laughs> hey, we gaan nog even over de invalshoeken van dit album hebben. En dan, daarna gaan we een stuk draaien van dit album. Een stukje over de invalshoeken. Wat voor invalshoeken heb jij bij dit album bedacht, Bas? Waar, welke invloeden denk je hierbij? Want het is niet alleen maar blues meer. Het is ook al hard rock en zelfs al een beetje symfo. Het, het heeft echt ja, van alles... Uh, ja, ik denk Goh, wat zou ik daarbij kunnen noemen? Vooral uh, toch wel een gehalte Gary Moore. Ja. Denk ik. Uh, Pink Floyd. Ja. Daar luister ik graag uh, ook zelf naar, inderdaad. Hier en daar misschien ook wel een beetje Queen. Misschien. Ferdie, ja. Ja, het is een beetje. Een beetje uh... Van alles en nog wat. Maar ik ja. denk dat het gewoon, ja, het een soort nieuw iets heeft inderdaad het, het, het labeltje uh, symfonische bluesrock. En gewoon, ja, bas Paardelijk op een look Ja, het is gewoon. Het onderscheidt zich denk ik van, van, toch wel van een hoop dingen. Ja, maar dat is waar ik naartoe wil. Is het niet een enorm risico wat je neemt... als je als gewoon zeg maar, gewoon je dingetjes doet... en uh, je bent herkenbaar voor mensen... en je gaat eigenlijk gewoon met dit album een hele andere kant op... is dat niet een enorm risico voor jou geweest? Om erover na te denken van, moet ik dat eigenlijk wel gaan doen? Nou, als je dat gaat doen, dan, dan, dan ga je echt op eierschaal lopen, denk ik. Uh, nogmaals, wat ik net ook al aangaf... Uh, nummers die ik schrijf, die wij schrijven... Uh, dat, dat gebeurt gewoon... Die gaan die nadenken aan het denken van... Joh, wat voor nummers we eens gaan maken? Zullen we nu eens een uh, top nee. 30 hit gaan schrijven? of nee, dingen ontstaan je neemt no. het op. Jullie schrijven met z'n drie ook? Um, nou, ja, kijk, laat ik zou zo zeggen. Uh, als ik een idee heb, of Wouter heeft een idee... Dat is vaak wel de, de insteek, zeg maar. Dan gaan we dat repeteren of verruimen. En dat is vaak dat Roel zegt van... Uh, oh ja, maar dit, dit riffje of ik vond dat... Ja, roffelt roffeltje op de drums. Ik en dan zeggen wij weer nee, Roel. Ja, roel <laughs> af iemand. Nee. Maar gaat wel een beetje in de goede verstandhouding, mag ik aan. Uh, nee, nee hoor, dat, dat, dat gaat heel goed. Ja, dat denk ik ook wel. Maar jullie zijn alle drie ook wel heel kritisch, volgens mij, of niet? Dat ja, moet ook wel, natuurlijk. Ja, dat denk ik ook, ja. Ik hoor vooral in dit album ook heel veel Deep Purple, als ik zo vrij mag zijn. Dat hoor ik echt. En vooral, we gaan een stuk van jullie draaien. Kijk. En misschien zal dat niet meteen jullie keus zijn, maar ik heb gewoon een aantal stukken eruit gehaald waarvan ik denk, van nou, die zijn wel heel opvallend. En de eerste nummer heet uh, Boogie Woman en daar zit een beetje Deep Purple aan in. Bas kopen en de Blue Crew. Het hier bij Bluesy Alive op vrijdagavond. Friday night is blues night. En een hele bijzondere... 13 minuten voor de klok van 11 uur. Mijn naam is Frank van Engelingen en tegenover mij zit Bas Paardenkoper. Yes! Oh. <laughs> Bas, waar waren we gebleven? Want uh, ja, dit kwam trouwens van hun uh, nieuwe album, hè? Uh, The Broken Heart for Sale. Daar komen we straks dan wel even op terug, zeg maar. We hadden het net al over die invalshoeken en ik hoorde jou iets heel leuks vertellen. Want uh, we hadden het erover dat jullie zondag uh, in Purmerend op het uh, Blues Festival spelen. Jij vertelde iets over de ontwikkeling uh, door de jaren heen en hoe mensen daar tegenaan kijken. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, wat ik je net vertelde was, was uh, dat moment dat wij, wij een beetje van het uh, geeikte blueswerk zijn afgeweken. Uh, dat, dat de mensen die van oorsprong... juist voor die oorspronkelijke blues kwamen... of uh, blues rock, weet je wel... Ja. Uh, eigenlijk daarin zijn meegegroeid... Want jij uh, zei zelf van, is het geen risico? En het, het grappige is dat wij gewoon merken dat de mensen eigenlijk met, met onze muziek ook weer meegroeien. Ja. En er zullen ook altijd mensen zijn die, uh, die er niet van houden. Maar het, het, het leuke is de variatie. Als wij op een festival komen, dan kun je dat heel goed naast elkaar programmeren. En het geeft voor de, voor de mensen, voor het publiek, gewoon een hele leuke afwisselende avond. Met, maar, uh, ja, maar er zijn ook wel mensen die er gewoon lef voor hebben. Hè? Net als de organisatie van Soetermeer Blues. Dat klopt, Ik ja. heb jullie al heel vroeg op Soetermeer Blues op uh, Zoetermeer Blues zien staan. Mm -hmm. Toen ja. jullie het nog helemaal niet hadden. Toen uh, was nog, uh, hadden jullie net dat EP'tje volgens mij. Volgens mij ook, ja, klopt. Ja, want toen heb ik jou al gezien. Toen dacht ik, dit wordt een grote <laughs> jongen. Dat weet ik nog wel. En Ron Visser... Ik een paar aangekomen. Denk ik, ja. nou, hij ziet er goed uit. Hij ziet er goed uit. Nou, ze kunnen meekijken. We horen dan nog wel wat over. Geen boze briefjes schrijven. Nee, nee, uh, nee, maar Ron Visser, die had het ook vaak over jullie. Want die ken je ook wel, Ron Visser, die basgitarrist. Ja, ja, zeker. Ja, ja en uh, die was ook helemaal wild van jullie en, uh, ja, en terecht. En uh, ik zeg al, er zijn toch mensen die gewoon wat dat betreft wel durven. Maar als we het dan toch daarover hebben, dan hebben we het over bluesmuziek tot de tijd En dan Ga ik weer naar uh, Bas toe. Hoe vind jij dat de ontwikkeling is geworden in de blues, uh, Bas? Vind jij? Vind jij dat er veel veranderingen zijn gekomen. Vind je dat mensen toch teruggrijpen op het oude? Of vind je dat mensen moeite hebben met de dingen die momenteel allemaal gebeuren? Ik denk wat jij nu net zelf zegt. Dat je het heel mooi omschrijft. Ja. Ja, je gots. hebt inderdaad en mensen die blijven bij de jaren 30, uh, 20 blues. Je hebt en mensen die proberen te vernieuwen. En ja. mensen die inderdaad lopen te zeuren over anderen die het vernieuwen. Ja, maar wat ik wel ja. heel, heel <laughs> vaak zie bij, bij gewone een bloes zeg maar. Net als het wel bij blues, band, die doet ook wel gewoon een mengeling van dingen. Want het lijkt wel alsof er een soort, uh, uh, hoe noem je dat? Um, hoe noem je dat? Revival, nee, nee. nee. Ja, een soort onbekeer is ge gekomen gewoon van de band. We kunnen niet alleen maar slow blues nog spelen. Vroeger werd dat gewoon gehandeld, door Murray Waters. Die, als die kon, deed hij dat gewoon de hele avond. Dat interesseerde hem echt helemaal geen donder. Maar tegenwoordig moet je toch echt wel een soort menging hebben. Je ziet gewoon nog heel veel jazzy invloeden. Funky, soul. Ik doe dat zelf ook in mijn band. Want dat houdt het gewoon toch ook weer spannend, zeg maar. Jullie doen dat ook op jullie nieuwe album. Heel veel funk ook. En uh, ja, Hard Rock, ik zei het al. Maar ook zeker wel Blues, want daar komen we straks nog wel aan. Maar uh, ja, de tijden zijn wel veranderd, vind ik hoor. Toch? Ja, maar de, ja, ten goede denk ik ook wel. De ja, vind ja. ik ook. Ja. Maar Bedoel. dat is ook wat verklaart dat mensen ook gewoon een, een nieuwe generatie zich aan jullie uh, bindt. Die ook gewoon weet wat jullie daarvoor hebben gedaan. Ja. Want jullie doen nog net zo makkelijk gewoon uh, Blues à la Wal Walter Trout. Tuurlijk. Maar ook ja. gewoon mensen die van Hard Rock, van Deep Purple of Uriah houden. die vinden jullie ook geweldig. Kijk. Hé, hey, uh, ik ga nog even een nummertje van jullie draaien. En jullie gaan straks live spelen. Daar dat verheug ik me ontzettend op. En, ze en zeker akoestica, want dat heb ik gewoon zelf bedacht om dat te doen. Ik denk van ja, dat is toch anders. En ik weet zeker dat ik uh, rillend naar huis ga vanavond. Maar voordat ik dat doe, brengt de mensen nog wel even in de stemming met het prachtige nummer Hometown. We zijn zo bij je terug. Bluesy the live, Tot de middernacht. I know it's not the end of the world But I'm feeling kind of torn There are things a man just has to Time. Those memories never fade away. It's just the place I leave behind. I'm gonna leave my hometown, the people I can Vrijdagavond van 10 tot middernacht is het Blues Night op Radio 501. Met Frank van Engelen. Frank Van Engelen. Programma Blue Sienna. Hier hoor je de nieuwste blues... en heeft ook een aantal concerten voor jou geselecteerd... in zijn wekelijkse concertagenda. Friday Night is Blues Night. Blues Night met Blue Sienna. Vrijdag op Radio 501. Baby, I love you. Zolang er oorlog bestaat...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 you.nl en boek de training die bij u past. Bfv for you. Als het echt om veiligheid gaat. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 daar vanaf donderdag. Van 1 uur tot middernacht op Radio 501.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 Iedere donderdag van 2 tot 4 hoor je Rogier van Diesveld met zijn programma Dondeslag. Donderslag. Rob komt aan de telefoon voor zijn fabuleuze platenkeuze. En Theo Fried is met een nieuwe Bla Bla blog. En natuurlijk veel aandacht voor nieuwe muziek. En natuurlijk veel aandacht voor nieuwe muziek. Kom luisteren op donderdagmiddag van T tot 4. Van T tot Bier Op Radio 501. Hi, this is Heidi van Pristine. You're now listening to Bluesiana with Frank van Engelen. Friday night is Blues Night from 10 to midnight on Radio 501. Gezellig hier in de studio. Soms gaan er ook wel eens dingen mis. Maar ik kan er altijd wel om lachen. Want live radio maken is het mooiste wat er is. Dat vind ik ook als we live bij het kantoor van de buurman vandaan komen. Daar ga ik straks nog wel uh, misschien wat over vertellen. We gaan uh, straks weer praten met uh, Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Hun zijn uh, mijn speciale gasten hier in Blue Vienna, live. Hier uh, aan de BK hier in Hoorn. Ik heb ze zo net al gesproken. We hebben wat dingen gehoord over hun nieuwe album. Over de ontwikkeling van uh, Bas. Uh, hoe die nu geworden is. Over uh, wat hun... Uh, muziekinvloeden zijn. En zo straks gaan we ook praten over hun deelname aan de Blues Challenge die op 6 oktober wordt gehouden in Nieuw-Vennep. Daar ben ik zelf ook bij, want daar is ook de Dam Dirty. Maar nog een heleboel andere mensen. En daar ga ik uh, straks nog wel even over uitweiden uh, met die mannen. En uh, die mannen hebben vast uh, zelf ook nog wel wat te vertellen. En uh, wil je ze zien? Je kan ze vanavond ook zien hier. Want dan uh, spelen ze zo dadelijk Acoustica. Dat hebben we zo genoemd, omdat ik ze acoustisch wil laten spelen. Dan gaan ze nummers van hun nieuwe album uh, Broken Heart for Sale spelen, denk ik. En misschien ook nog wel wat anders. En als je dat acoustisch gaat horen... Ik heb net een voorproefje gehoord, dat gaat helemaal goed komen met die mannen. Ze zijn als trio hier. Bas Paardenkoper op gitaar. We hebben uh, Roel van Leeuwen... die de drums honteert. En Wouter Hoek die gaat prachtig keyboards... en piano spelen. Maar dat gaan we straks doen. We beginnen nu met iets van... Joey Lewis Walker. Van zijn... album right. uit de Vergetelheid Between a Rock... and the Blues. Dit is... een nummer getiteld... Yeah, yeah, tell me why. <laughs> Van Dort, oftewel Fat Harry van Fat Harry en de Fuzzy Licks. Natuurlijk zijn grote vriend uh, Joey Lewis Walker van het album Between a Rock and the Blues. Tell me why. Even wat anders, deze is voor Armin Tominga. Dit is muziek van Trombone Shorty. Even lekker funken. En dit is een uh, nummer van zijn laatste CD, die heet Too True, of For True eigenlijk. Een nummer wat ik draai heet The Crazy Things. Trombone Shorty, ik ga even contact zoeken met uh, vader K Jacob steeds. Hallo, hallo? Hallo, hey, hallo! Dat, ja, dat klinkt veelbelovend. De mannen zitten al op het podium. Are you comfortable, uh, friends? Very, very much. Ik ja, het is een faan. Je bent een beetje laag gaan zitten, Bas, zie ik? Ja, dat vind ik wel fijn, laag bij de grond. Ik kijk altijd op Bas neer, dus. Oh, is dat maar zo? We zijn nu soort Daltons. Ja, ik wou net zeggen, als ik, ja. ik heb net een foto ja. van jullie <laughs> genomen, ze zijn net de Daltons. Dat is echt heel leuk. <laughs> Ik ben blij dat ik er zelf niet tussen sta, want ik ben nog langer in jullie. Dan, dan krijg je dat. Ik hoor een brom door het hele graal. Klopt dat? Van wie is die brom? Ik heb geen idee, niet van mij. Wie bromt er? Ik weet dat er een telefoon af en toe afgaat. Maar zo gaat niet natuurlijk. Hè? Uh, Trombone Short die draaide ik net. En dat uh, kwam van het album 4 uh, Met gastmuzikanten Jeff Beck, Warren Haynes, Kid Rock, uh, Lenny Kravitz en Ledia. En Warren Haynes op zo'n album. Ja, dat kan je natuurlijk niet missen. Want uh, die heeft trouwens ook een nieuw album. Die uh, Warren Haynes. Dat heet Shout. Een dubbel CD. Met uh, Elvis Costello onder meer. En een heleboel uh, andere mensen. Maar de brommen ze nog niet uit. Wat gaan we doen? Gaan we spelen al? Of gaan we nog een plaatje draaien? Uh, één plaatje en dan kunnen we even die brom weghalen. Uh... Ja, even die brom weghalen, ja. vind ik ook. Komt doen. goed, uh, mannen. Goed, uh, ja, eventjes uh, doordragen <laughs> Rook hier. We houden van uh, variatie. Dit is uh, iets van Tap Ben Benoit. Ik vind die man zo geweldig. Ik was vanavond een uh, klein stukje van hem, Maar hij komt op een festival. Maar dit is van zijn live today. The Night Train. De ah, The Night Train. Ik vind die mensen echt geweldig. Ted Benoit van zijn album The Night Train to Nashville, moet ik dan zeggen. Het is 17 minuten over de klok van 11. Ik weet het zelf. Mijn naam is Frank van Engelen. Welkom bij Blue Gianna Live. Ik ga contact zoeken met Bas Baardenkoper op de vader Jacob Stage. Hallo Bas. Kijk, ja, ik hoor je luid dadelijk. Aardig. Jij ja, hoort mij goed. Ja hoor. Hey, jullie gaan met een nummer beginnen wat al een behoorlijke impact heeft. En de stage is voor jou. Bas Baardenkoper en de Blue Crew. Ja. One, two, Three. This newborn child is a son To You've got so much to learn how about this world that we live It's not only love they're giving Though sometimes it hurts To be who you wanna be, to do what you want to do. Son of mine. Well, whenever you are into trouble, when you're in need of a helping hand, you will see. I will be there for you, but you gotta understand. I won't live forever. the song because i wrote it for you so when Whenever you need me, I want you here I'm your guardian angel for the rest of your Padekoper en de Blue Crew. Hey. Wauw man. Lieve luisteraars van uh, 501. Dit is toch muziek in zijn uh, topvorm. Niet waar. Jimmy's Song heette oh. dat nummer. En uh, Bas waar gaat het over? Over mijn eigen zoontje natuurlijk. Ja natuurlijk. Ja. <laughs> Wat kan je een mooier nummer schrijven dan over je eigen zoontje toch? Mooier is ja, het toch niet? Ja dat is, dat is inderdaad zeker waar. Zo super persoonlijk denk ja. ik. Mooi man. En hey, Jullie zitten hier nu toch? Ja, ik kan er geen genoeg van krijgen. En ik denk de luisteraars ook niet. Dus wat mij betreft, uh, let the show ja, rolls on. Maar hij is een snaren aan het vervangen. Dus Rogier, wij gaan de volgende platen instarten. Ik kan het niet horen, maar ik neem aan dat het alleen maar goede muziek is. Want ik heb het zelfs samengesteld. Trouwens, Milan, die zit hier uh, bij de techniek. En uh, de mannen gaan eventjes de snaar, uh, de snaar vervangen. En ik zie je zo dadelijk terug met uh, Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Blijf hangen! All right, and Breaking Up Somebody's Home. Ken je dat, Bas? Uh, helaas niet, nee. Dat is een heel oud nummer al. Oké. Okay. Ja, een beetje uit de funkwereld, maar... Uh, ja, maar die wordt is deed volgens mij ook al. Maar voor Right, ken je die wel eigenlijk, of niet? Zeg maar even niks, maar... Hij ah, ze is ook slecht meer. Slecht ze, ze is niet meer. Ze is niet oh, okay. meer. oké. Hey, Hé, ze zitten er weer klaar voor. De mannen van uh, Bas Paardekoper en de Blue Crew. En uh, Wouter achter het keyboard... Hij zit al helemaal bedenkelijk te kijken van, oh god, wat gaan we nu doen? Ja, ik vraag me af of je dat al moet zeggen, want het is niet helemaal een pluk dan, een keyboard. Dan maken we er een piano van. een paar Piano? Dus kunnen we toch niet zien. Ja, ik vind het goed, ja. En Roel, uh, die heeft een geïmproviseerde drum. Hoe noemen ze dat, zo'n ding? Cajon. Cajon? Cajon. Cajon. Is dat, is, is, is dat, is dat de Haags? Nee, het is, nee, het is, het is, het is niet Haag. Haags. Spaans. Ja, Spaniol. Klinkt wel mooi, hoor. Espanol. Klinkt echt super subtiel, als je het mij vraagt. En Bas natuurlijk op de lead gitaar, maar dit keer wel een hele mooie akoestische gitaar. Wat is het voor gitaar, Bas? De allergoedkoopste die je komt... Nee, serieus, <laughs> dit is echt... <laughs> <Wat zeg je? laughs> dit, is, dit is een imitatie van een imitatie, dit. Oké. Okay. Hey, ik laat het aan jou, wat ga je spelen? Uh, eigenlijk van is dat eigenlijk de eerste album volgens mij, uh, Gypsy Man. Gypsy Man? Ja. All my life, yeah. To you and the rest of my world, baby. I gotta follow my own dream. Quit pushing my soul down. To get around the spell that I'm a gypsy man. The one be pushed around. For not a Oh, I got news for you, baby. I'm sick of living. Try to be pushed around So try to be pushed around Bas Baardenkoper en de Blue Crew hier om de vader Jacob steeds. Give it up, joh! Ja, ja. Nou, leuk introotje voor het uh, vervolg van het interview wat ik heb. Hebben we een tune, uh, Rogier? Ja. We gaan uh, even verder praten met uh, Bas en zijn gevolg. Hé, hey, we hadden straks al even uh, over de uh, Blues Challenge, hè? Die is op 6 oktober in, uh, in Nieuw-Vennep. Uh, jullie zijn er al vaker geweest, of niet, Bas? Mm, Nieuw-Vennep, uh, help me aan. Dat nee, nee, sorry. Sorry, hebben nou, ze jullie wel een beetje ingelicht wat het precies is? Ja, we <laughs> weten het. Ja, we hebben stapels papieren binnengekregen. Hey, maar voor de luisteraars, kan je even vertellen wat het precies is? Nou ja, weet je, uh, er is een Dutch Blues Foundation. Die is, ja. uh, die is gevestigd in uh, Nieuw uh, Die uh, houden jaarlijks... En, uh, een challenge, die doen veel meer dingen nog hoor, ze dus, uh, maken ook uh, uh, heel veel promotie voor bands. En, uh, Klopt, de challenge is een onderdeel daarvan. Het is eigenlijk ook gewoon om een beetje de blues bands uh, in het zicht te houden, op de kaart te brengen voor zover ze nog niet op de kaart staan. En met die blues challenge hopen uh, ze uh, mensen te stimuleren. Het wordt een, toch een soort wedstrijd, ook al uh, we durven we dat niet hardop te zeggen. En het mooie is dat de uh, winnaar van de challenge um, wordt uitgezonden naar de Amerikaanse Blues Challenge. Memphis. In Memphis. Ja. En uh, ja, dat, dat is natuurlijk een, een, mooie, een mooie uitdaging voor iedere band. En, maar je komt er niet zomaar. Nee, je moet er wel wat voor nee. doen. Want, uh, je zegt het net zelf al, het is een soort wedstrijd, maar het is vooral een heleboel fun, denk ik. Want ik ben er ook een paar keer bij geweest, niet als artiest, maar gewoon als toeschouwer. Als artiest, dat zou ik niet eens durven. Maar want, dat, dat niet, doet hoor. wel gewoon uh, echt kwaliteit mee. Want uh, jullie zitten in uh, de categorie bands natuurlijk. Het nou, zijn niet de mensen die meedoen. De Antoons, Paspa de en de Blue Crew. Dat zijn jullie. David Chavez. Die heb ik nog nooit gezien. Maar die man uh, ja, dat schijnt toch heel erg goed met hem te gaan. Hij heeft een album uitgebracht. Hij treedt her en der op. En hij doet het eigenlijk uh, heel erg goed. John F. Klaver. Wie kent hem niet? Natuurlijk. Hij wordt vergeleken met een hele... Ja, hij is een beetje een Nederlandse... Uh, Matt Schofield, wil ik wel zeggen. Hij is ook wel... Uh, de winnaar van twee jaar geleden. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik zeg al, het zijn geen kinderachtige luidjes ermee. De live Leeuw is ook al geen kinderachtig mannetje. Die uh, ja, is ook wel iemand die uh, behoorlijk aan de weg timmert. Nog steeds eigenlijk wel. Zeker. Ja. En dan, uh, dan krijg je AJ en de Wild Girls. Die heb ik uh, een paar keer ook gehoord. Ja, dat is ook niet misselijk. Dan, uh, die blazen het dak er wel af. Een schipper en een bemanning, dat zegt me niks. Een mess around ook niet. Ja, en dan hebben ze ook nog twee duo's, de en Dirty. Nou, die kennen jullie ook wel. Micha en Kevin van Blues Motor, Blues Motor kennen jullie ook wel of niet? Ja. Niet, niet nooit er van Er Komt een heleboel mensen tegen, maar wat Bas ook al zegt, is, uh, namen zijn niet onze sterkste kant. Nee, is, uh, <laughs> ja, maar jullie Precies, zijn ook... Uh, Wouter, sorry. We zijn ook heel erg bezig met jullie eigen muziek natuurlijk, dus zo gek is dat ook niet. Eigenlijk kan je het ook niet beter hebben, denk ik toch? Maar dat zijn de mannen en Herbie en de guitar guide, daar heb ik ook nog. Ja, die heb ik wel zeer gehoord, want volgens mij is dat die volke keer ook al in met, met Hein Meijer, kan dat? Uh, heb je toen ook niet meegedaan al? Nou ja, officieel mag je uh, niet twee jaar achter elkaar meedoen. Dus lijkt oh, dan zal tekenen. het niet. Dan zal het wel aan mijn dimensie leggen ofzo, ik heb geen idee. Nou, Daarom doe ik ook een bluesprogramma programma, weet je. Uh, ja, ja, mag alles. Hé, hey, maar dat is niet zomaar een dag, want, want uh, jullie, uh, hoe laat zijn jullie aan de beurt? Uh, dat zouden we nog zo geen... uit ons hoofd niet weten. Ja. We hebben nog geen idee van het uh, tijdschema of zo. Dus. Je weet wie het aan elkaar praat, hè? Uh, en jij? Rob van Elst! Oh, kijk. Ja. Rob van Elst. <laughs> van Bluesmoes. Hij, hij is echt leuk. Want uh, ja, ik zei ze straks al een beetje in het eerste deel van het programma. Ik heb iets met dat uh, met het gedoe allemaal. Ik vind het allemaal zo netjes en zo statig. En ik denk bij mezelf, man. Vooral spontaniteit is het, is het keyword hier, toch? Bas? dat zou het wel moeten zijn, natuurlijk. Dat is het niet hoor. Nee, nee Het is net een, echt een show die voorbij komt. Ja. Ja. Ah, jammer. Ja, dat vind ik jammer, ja. Dat maar ik ben je bent er wel de... hoor. Ja. <laughs> je zult zien. Nou ja, het is er vanuit Amerika natuurlijk overgewaard, dus ja. uh, zo gek is het niet. Hey, maar het is ook niet niks wat ze doen, want ze zetten om half uh, elf workshops neer. Met uh, Mont Montamoni Montamonica, gitaar en het bouwen van een eigen uh, uh, boxgitaar ja. Hij heeft dat volgens mij ook gedaan. Hein, mij kennen jullie wel? De uh, Little Boogie Boy. Natuurlijk. Ja. ja, hij gaat zondag ook spelen ja. op het ja. Blues ja. Festival. En um, dan hebben we, uh, wat daar ook is, is een Max, uh, Maxwell Street Market. Weet jullie wat dat is? Een flauw idee. Nou, dat is een soort straatje waar allemaal winkeltjes zijn, normaal in Amerika. En daar hebben ze dan allemaal steentjes met uh, oh, vooral uh, informatie over de Dutch Blues Foundation. En nou, geweldig. En af, over uh, alle albums. Ik weet niet of jullie uh, je albums ook daar neerzetten om te ja, verkopen. Klopt. Ja, of onze, onze, onze agent en manager, Ananya van HS Agency, die uh, gaat daar voor ons staan. Een heleboel promotie voor ons maken. Dus. Oké. Okay. Maar die markt, al waar ik net af had, dat was vroeger een smeltkroes. Kroes van uh, Blanken en zwarte, met immigranten van Joodse, Poolse, Duitse en andere afkomst. Nee. Uh, rastenscheiding die kende, men, uh, kende men toen nog niet. En uh, ja, vanaf 6 uur s ochtends tot aan 1 uur s middags werd uh, buiten live blues en gospel gespeeld. Dus dat is een beetje traditioneel wat ze uh, dan gaan doen. Dan van 3 tot 9 is dan het gebeuren voor ja. jullie, zeg maar. De Dutch <coughs> Blues Challenge. Die wordt gepresenteerd uh, waarin bands uh, solisten en duos uh, deelnemen. Uh, is het zo als jullie als band meedoen dat, dat jullie de rest van de dag ook meemaken of hebben jullie zoiets van ah, ik wil alleen maar dat, dat gedoe met die band zien uh, of? Nou, nee, ja, kijk, voor ons geldt natuurlijk dat we waarschijnlijk eh, nog wel eventjes eh, de concentratie en de rust op, op gaan zoeken ja. vooraf. Kijk, we hebben twintig minuten. Ja, en dan, we dan normaal, je normaal spelen we tussen de twee en drie uur. Ja. En dan kun je wat opbouwen en de mensen wat laten horen. En ja, we willen wel dat we, ja, in ieder geval in die twintig minuten kunnen niet alleen laten horen, maar laten zien uh, wat we doen. En uh, nou ja, goed, Bas is uh, vrij expressief in zijn gezicht en zijn houding als hij speelt. Ja. En uh, uh, we hebben allemaal toch een bepaalde interactie met elkaar. En dat is heel moeilijk om zeg maar, vanuit niks in 20 minuten naar een ja, climax te komen. Zeg maar. Ja, zeker. En uh, dat geldt trouwens niet alleen voor muziek. Maar uh, oh, <laughs> afhankelijk van de leeftijd. Ik kon erop wachten. <laughs> ik voelde hem komen. <laughs> Luisteraars, dit is een live we uitzending. Dank u. Ik doe je niks aan. Ik heb toch niks uitgezegd? Mm. Nee, oké. Okay. Nee. Maar goed, 20 minuten is erg kort. Ja, en uh, wat heel leuk is, want de uitslag die wordt beïnvloed door uh, ook uh, de keuze van de, de mensen die er zijn. Hè? De, ja, de dat bepaalt. Dat, dat, dat is nog okay. niet helemaal duidelijk. Ik bedoel, nee. ik bedoel, er is een vaste jury. En uh, ik geloof wel dat ze, dat, ze, dat ze aan de hand van het applaus wel een beetje kijken van wat een band met het publiek doet. Ja. Maar ik geloof niet dat, er echt een, uh, dat mensen kunnen stemmen. Dat de een zegt van, ja, misschien dit jaar wel, maar dan doen ze heel geheimzinnig geheim ja, Het is ook over. heel moeilijk om dat te achterhalen, want ja. ik weet dat van een paar jaar terug, toen deed de 12 Bar Bluesband mee, en die zaten buiten en die zeiden gewoon, we zijn hier voor de lol, Frank, we winnen hem, toch niet, want, uh, hoe heet het, King Mobile ja. zou hem binnen, ja. maar die hebben hem niet gewonnen. Oké. Okay. En dat was zuiver door het optreden wat op de 12 Bar Bluesband neerzetten, dat was echt grandioos. Ja. Dus het kan wel. Natuurlijk. Dus, ja, maar we hebben ook niet ja, het idee dat het... was voor mij het... ook meteen... De, de, was het ook heel onduidelijk van hoe het eigenlijk in elkaar zit. Maar ik geloof wel dat er, dat er een... Uh, nou ja, goed, je hebt natuurlijk de, de selectie. De mensen die mogen meedoen... Die staan natuurlijk al een beetje in de belangstelling van, uh, van de foundation. Ja. Dus daar uh, maken ze al een keus. Ze zullen je niet uh, uitnodigen als je in hun beleving niks kunt. Leuk. Uh, dus dat is eigenlijk al mooi. Weet je wel? Dat je in ieder geval die... Uh, dat je in ieder geval met een aantal mensen te doen hebt die er toe doen. Zeg maar. Nou ja, goed, en dat, dat is prima. Kijk, ja. en als je hem dan nog wint, maar ik denk gewoon dat ze met een, met, een, met een jury werken. En die zal zich ongetwijfeld wel een beetje laten beïnvloeden door wat er gebeurt qua atmosfeer. In de, in de zaal tijdens het spelen met een band. Daar zullen ze zeker naar kijken, weet je hoe het overkomt. Ja. Maar ik geloof echt dat, dat het echt die drie of vier mensen die in de jury zitten, die bepalen uiteindelijk wie er wint. Hebben jullie ook iets gehoord over speciale gasten die dit keer gaan komen? De vorige keer was uh, iemand, hoe uh, heet die, uh, die sportcommentator die uh, allerlei dingen aankondigde en uh, toestanden met Harry Muskee was geloof ik ook nog. Oké, okay, nee. Ik dat weet dat niet we meer hoe hij heet, hoe heet die vent, met die snor? Jan Derksen ofzo? Oh, oh ja, Jan Derksen. Jan Derksen. Ja, ja. Ik kijk niet naar dat programma. Maar, uh, maar, uh, nee, maar die, uh, die blijkt echt heel veel van Blues, te weten. ook nog. Ja. Dus die hadden ze uitgezet. Ja, ik weet wel. niet hoe dat dit jaar zit. Ik weet wel dat de entree 10 euro is voor dit spektakel. Hey, en Hebben jullie een beetje idee hoe jullie kansen liggen? Nee, dat is heel moeilijk. Nee. We hebben het er al over gehad. 50-50, hè? Ja, ja. ja. precies. <laughs> ja. 50-50 met vijf mensen, kan niet. Nee, maar goed. Het dus er vrouw. is er één wakker, jongens. Ja, ik hou. <laughs> qua, qua, qua uh, die, uh, die award, uh, of die, uh, die challenge winnen. Uh, of niet. Ja, dat is 50-50. We gaan gewoon lekker spelen en we zien het. wel. Daarom ja. uh, mensen me moeten maar me net... Ik ben niet mee bezig, eigenlijk. Maakt me niet druk om ook of, nou, wel of niet winnen. Gewoon lekker gewoon spelen. lekker dan. spelen, je neus laten zien daar. Dat is al meer dan genoeg, denk ik. Kijk, dat is de spirit. En jullie gaan weer spelen, hè, van mij. En Trist. Is er heel ja, goed? Alsjeblieft. Heel goed. Ja. Tot hoe laat hebben we? Wat jij wil. Oké. Okay. Ik hang aan je lippen. En dan die van jou. En dan die van jou. Een, tri <laughs> een trio. Helemaal goed. Ja, prima. <laughs> Hier komen ze. Bas, Paardenkoper en de Blue Crew. vanaf de vader Jacob Stage. Live bij Radio 501. Mijn hemel, wat is dit mooi zeg. Kippenvel, dat krijg ik al gewoon van de cd-uitvoering. Maar hier helemaal van. Roel van Leeuwen op drums. Wouter Hoek op keyboards. En piano in dit geval. En natuurlijk Bas Paardenkoper op gitaar en vocals. Yes, man! Dankjewel jongens voor het zijn hier. En ik ga jullie uh, aanstaande zondag, dan zijn ze te zien op het Blues Festival in Purmerend. Met onder andere de LA Blues Band Bottleneck. De Little Boogie Boy Bluesman en de Twijlbad Bluesman. En natuurlijk Bas Badenkoper en de Blue Crew. Nogmaals, hartstikke bedankt. En wellicht tot een andere keer. In ieder geval tot zondag. Dankjewel jongens. Graag gedaan. Oké, okay, wij uh, gaan heel snel uh, even doorheen uh, gaan uh, met uh, wat concerten. Want de uh, 21ste morgen kan je naar AJ The Wild Grooves in Lesprit in uh, Rotterdam. De Nul Cool vrouw hier van jazz en een beetje blues in Aardswoud Zijn die te zien. Dena Voeks in Paradiso in Amsterdam. En is dus, afgezegd zie ik hier. Leila Zo, we hebben ze al eerder op de radio gehoord. Maar dat uh, ga je bij mij ook nog wel een keer Frank Goldwater, die komt in uh, Enschede. En het Blues Festival dus in uh, Purmerend. Met onder meer Bas Paardenkoper en de Blue Crew. Zij waren Vanavond speciale gast hier in een speciale Bluesiana live met Frank van Engelen en Rogier van Diesveld. Wij zijn er bijna door, maar ik heb nog even Buddy Guy voor je van het nieuwe album Bluesiana met Frank van Engelen. Dit is radio. Blues en meer dan blues, Bluesiana, The finest blues you've never heard. Pots and pains And a thing Dishes piled up in the sink She don't cook or clean What's up with that woman? Whoa What's up with that woman? Treat me so bad But her loving drive me mad What's up with that woman? Somebody tell me What's up with that woman? Wait a minute. I got something else to tell you. Shop all day long. She spent way too much. She burned through my money. I can't print it fast enough. What's up with that woman? Tell me what's up with that woman. Treat me so bad. What's up with that woman? What's up with a woman sluit deze aflevering uit van uh, Blue She and Alive. Ik dank je hartelijk voor het gezelschap. Bas Paardekover, goede reis terug met de mannen. Ik zie je gauw, op zondag in ieder geval. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week. Bye bye. dots, when she start to talking, she don't ever stop, long legs drive me crazy, lips taste like wine, when she start to <laughs> make me lose my mind, what's up with that woman, what's up with that woman, somebody tell me. What's up with that woman? And her lips taste just like wine, make me lose my damn mind. What's up with that woman? Dit is Kirsten Fien. Vrijdagavond van 10 tot middernacht is het Blues Night op radio 501. Met Frank van Engelen. Frank van Engelen. Programma Blue Sienna. Hoor je de nieuwste blues. En heeft Frank een aantal concerten voor jou geselecteerd in zijn wekelijkse concertagenda. Friday night is Blues Night. Blues Night met Blue op Vrijdag op radio 501. Baby, I love you.